Jobboot met het NOS Journaal. In de Utrechtse wijk ter Weide is opnieuw een woning vernield en beklad. Gisteren betrapte de politie vijf jongeren van 13, 14 15 jaar oud op heterdaad. De afgelopen weken was de woning al vaker doelwit van vernielingen. Het is nog niet duidelijk of die ook het werk waren van de aangehouden groep. De politie kan niet zeggen wat de reden is voor de vernielingen. In de Utrechtse wijk is vaker overlast van jongeren die huizen vernielen en buurbewoners lastigvallen. Zo werden eerder een homostel en een Marokkaans gezin weggepest. Ex-ambtenaren leggen op 1 november het werk neer. Cabo FNV heeft hen opgeroepen actie te voeren voor een nieuwe CAO. Sinds begin dit jaar zitten onderhandelingen over een nieuwe CAO-muur vast. Er valt volgens de bonden niet te onderhandelen met minister Donner over een fatsoenlijke loonontwikkeling en bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen. De VVD wil dat ook het Koninklijk Huis bijdraagt aan de bezuinigingen. De regeringspartij zal dat voorstel morgen doen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken. Alle ministeries moeten de komende jaren doelmatiger werken en zo minimaal een paar procent op de kosten besparen. Het Koninklijk Huis en het kabinet der Koningin zijn van die bezuiniging uitgezonderd. De VVD vindt dat onterecht in een tijd dat iedereen de broekriem moet aanhalen. De problemen met de websites van zo'n 50 gemeenten zijn grotendeels voorbij. De meeste websites zijn overgezet naar een nieuwe beveiligde server... De bezoekers van 16 gemeentewebsites hebben er nog wel last van, omdat het een paar dagen kan duren voor alle informatie is overgezet. Dit weekend werd bekend dat gemeentewebsites kampten met veiligheidsproblemen. Via een speciale inlogprocedure konden persoonlijke gegevens van medewerkers en mogelijk ook DigiD-gegevens worden bekeken. Op last van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, werden de sites daarna op zwart gezet. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het noorden van tijd op tijd kans op regen. Morgen grijs en regenachtig. Temperatuur morgen 16 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden van het land. Dit was het. Dit is Weenand Zwaan bij de ANB. Het is een normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Blarikum 5 kilometer. Verderop tussen Knoopend Eemnes en de Bunschoten 5. De andere kant op tussen Hoevenlaken en Eembruggen 6. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelervaar en Sveen en Zoetebouw Rijn Dijk 7. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 4. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 6. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaatplein 4. En de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Really glad you stayed.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 Engelstalig, Franstalig, Duitsstalig, ze alles. ZANG EN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 Mijn repertoire beperkt tot de blues en 1, 2, 3. And the times, they are a changing. Klok als antwoord in de wind. Voel nu dat mijn hart nog mee zinkt als het uit de bos klinkt. Ik kan nooit meer terug. Nooit meer terug. Met wat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 Zij die mij zo kon verwarmen, net als jas haar Ik kan nooit meer terug, nooit meer terug. Met wat over is gebleven, heb ik nu leder leven. Ik kan nooit meer terug, nooit meer terug. I'll oh, it's be been...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 The hint that rocks the cradle, mm -hmm. he got he read a wrinkled, scared and crying, mm -hmm. and she too came up and held him. If you wonder, and baby face, how gum, how long? There was a girl. Like you.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 Dress upon and lace, going style. Late at night, big old house gets lonely. I guess it.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 Nell'o mercato della gente u het zich nog herinneren, een aantal jaren geleden kwam de formatie Bluff uit met een prachtige cd. Dansen zee Hiervan een live opname. is voor mij nu wel gedaan, want de letters van je naam blijven in het zand. Dat ik gek. Man.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 That starts a new fire in the growing desire, and that's why everybody falls in love. Be sure Show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 je is uw vida, tú yo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, con indiferencia hoy me volver, volver con la frente marachita, las nieves del pie, latean en mis oídos. sentir que es un soplo. De veinte años no es nada Que febril la mirada errante en la sombra te busca y temor Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que yo no otra Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve, enfrentarse con mi vida De las noches que pobladas de recuerdos encadenan y son, pero el viaje no que huye, tarde o temporada de ti su andar, e aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperando mi. Is het de mi van mijn volver? Con la frente marchita, las nieuws del tiempo plateeren en visiteen. Sentir que son un soplo la vida, che veinte años no es nada, que febril la mirar, errando. En las obras de busca y de alma a un dulce regular In België woont een dame die luistert naar de naam Belle Perez En zij heeft wat opzwepende muziek. Soms in het Spaans, maar ook vaak in het Engels. Everything.